Het is de vijfde keer sinds de opening van het theater in 1921 dat het tapijt wordt vervangen. Kenmerkend voor het tapijt is de Poolse Adelaar. Een eerbetoon aan oprichter Abraham Tuschinski die uit Polen kwam. Dan het weer nog. Vanochtend nog een paar lichte buien. Vooral aan zee en stevige noordwestenwind. Later droog en af en toe zon en het wordt een graad of zeven. Morgen bewolkt, droog en zo'n zes graden. ANWB Verkeersinformatie: er staan nog twee files. Eentje op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen de knopende Zaandam en Koenplein 3 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopende Raasdorp 5 kilometer. Sint-Mierkule. sint, -Meer. sint, -Meer. sint, -Meer. sint mooi sint magnifiek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 Goedemorgen, u heeft wat te bespreken als u staat te tanken. De prijs bijvoorbeeld, u betaalde nog nooit zoveel voor een liter benzine. Steeds meer goed nieuws komt er uit Birma. Politieke gevangenen worden daar vrijgelaten. Het gaat erover met Birma-kenner Minka Nijhuis. En Anders Breivik wordt toch nog eens onderworpen aan een psychologisch onderzoek. Tenminste, dat melden Noorse media vanochtend. Een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Hij doodde afgelopen zomer 77 mensen op het eilandje Utøya en in Oslo. Breivik is on, hoe rekeningsvatbaar verklaard... en daardoor ontloopt hij waarschijnlijk een echte gevangenisstraf. En komt hij er vanaf met alleen verplichte behandeling van zijn psychosis. Rolien Creton, onze correspondent in Scandinavië. Kan dat veranderen als er nu inderdaad zo'n nieuw onderzoek komt? Ja, dat kan uh, veranderen. Een nieuw onderzoek heeft grote invloed op de straf die hij opgelegd kan krijgen. Het is inderdaad zo dat als hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard... dan kan Breivet niet anders krijgen dan TBS. In Noorwegen heb je geen combinatie van gevangenisstraf en TBS. Als die toerekeningsvatbaar wordt verklaard... Ja, dan zal die gevangenisstraf... Krijgen. Dus een nieuw onderzoek uh, kan bepalend zijn voor die straf. Ja. Maar het is ook zo dat er ja, grote oneenigheid is onder deskundigen over de vraag... Uh, of Breivik ontoerekeningsvatbaar moet worden uh, verklaard. Er is inderdaad dat eerdere rapport van twee psychiaters... die zeggen dat uh, Breivik psychotisch is en uh, uh, parano paranoïde schizofrenie heeft... Uh, maar er zijn een heleboel andere psychiaters die het daar niet uh, mee eens zijn. Onder andere de psychiater en de psychologen uh, in de gevangenis waar, waar Breivik nu uh, zit. Die zeggen, ja hij is niet schizofreen, hij heeft geen medicijnen nodig. Um, van tevoren uh, stond al vast dat de mogelijkheid moet worden opengehouden om uh, het eerdere onderzoek te toetsen. Ja, en de rechtbank zal zo meteen uh, bekendmaken wat er zal gebeuren. En de verwachting is inderdaad dat er een nieuw onderzoek komt. Ja, maar, ja, ik weet niet of jij dat weet, maar bij dat eerste onderzoek hebben ze dan een beetje zitten knoeien? Ja, dat is de. Kijk, dat kun je zo niet zeggen. Onder deskundigen is er grote oneenigheid. Er zijn psychiaters die uh, het rapport steunen. Er zijn andere psychiaters die zeggen dat er grote fouten uh, zijn gemaakt. Dus dat is de grote uh, vraag. Uh, in ieder geval zal de rechtbank nu uh, zo meteen zeggen dat. Uh, dat eerdere rapport uh, ja, opnieuw moet worden getest. Ja. Dus dat er nieuwe deskundigen moeten komen die uh, opnieuw met uh, Breivik gaan praten en opnieuw uh, kijken in, en kijken. Uh, de vraag zullen toetsen of hij ja. vatbaar moet worden verklaard. Ja, en dat nieuwe onderzoek komt er dus omdat er onenigheid is, want nieuwe feiten zijn er niet. hè? Nee, nieuwe feiten uh, zijn er niet inderdaad. Dus uh, die oneenigheid heeft daartoe bijgedragen, ja. En nu de nabestaanden, zijn, zijn ze tevreden dat er in ieder geval een nieuw onderzoek komt? Ja, veel nabestaanden uh, wel. Veel nabestaanden zijn veel tegen een TBS-straf. Dus die willen graag een nieuw, een nieuw onderzoek. En dat is vooral ja, omdat het idee achter een TBS-straf toch is dat mensen behandeling krijgen en het doel is om mensen beter te maken. En dat betekent ook dat Bruyffek op een gegeven moment, als hij TBS-straf krijgt, kan worden vrijgelaten. Um, in theorie kan die dus uh, na een x-aantal jaar weer genezen worden verklaard. In de praktijk is die kans heel erg klein, maar ja, daar willen de meeste nabestaanden uh, niet aan denken. Roelink Reton, dankjewel. Onze correspondent in Scandinavië over een nieuw onderzoek voor Anders Breivik. Tenminste, de Noorse media melden dat dat er komt. Justitie uh, legt later vandaag. Justitie in Noorwegen later vandaag een verklaring af. Acht minuten over negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het record is bereikt. Een liter euro 95 benzine kost vandaag 1,75 euro. 75, en door een heel klein beetje. Dat is de adviesprijs van de oliemaatschappijen. Over een heel jaar bezien betekent dit dat automobilisten... gemiddeld 100 euro meer betalen aan brandstof vergeleken met vorig jaar... berekende de consumentenorganisatie United Consumers. Martijs van der Wiel is vanochtend bij de pop. 1,749. Het staat terecht, hè? Ja, het staat er echt, ja. <laughs> U kijkt nog even om. Moet zeker doen. <laughs> Je zou gek zijn om dat te betalen. Ja, maar we moeten wel, anders staan we thuis. Hè? Ik moet naar mijn werk, dus uh, ik moet wel denken. Ja, heeft u uitgerekend hoeveel uur u moet werken om deze volle tank te betalen? Met deze prijzen zo schieten de pannen uit. Het gaat nergens meer over tegenwoordig. Tankstation langs de Ringweg van Amsterdam. En de benzineprijzen die staan hier niet... Op een groot bord aan de buitenkant goed zichtbaar. Je moet ervoor op het schermpje kijken bij de pomp. Euro 95. 1,749. Ja, ik heb gekeken. Ja, dat is heel duur. Nou, dat is onder de adviesprijs hoor. Dat is toch 0,001 wat u cadeau krijgt. Ja, ik denk niet dat ik er veel van zal merken. Ik gooi er met 20 euro in. Dus. 1,749. Dat is niet leuk, maar ja. Ik wil toch rijden. Dus je gaat toch tanken. Ja, je zou gek zijn om het te betalen, toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Maar ja, we willen toch allemaal rijden, luxe hebben. Dus we doen het. Merkt u het in de portemonnee? Ja, ik let, ik let wel op wanneer ik wel ga rijden. Als ik, als ik de auto kan laten staan, doe ik dat. De meneer en de mevrouw samen bij een klein blauw autootje. Oh. Heeft u gekeken wat er staat op het onderste schermpje? Ja. Lees het eens voor. 1.749. Zegt ze met een glimlach. Ja. U moet het betalen. Ja, vind ik niet erg. We hebben de zuinigste auto van het land. Even kijken. Ja. Dit is een. Uh... Ja. Oh ja, dat is dan ook zo'n Citroën C1 en een Toyota Aygo. Het is dezelfde auto, geloof ja, ja. Ik. ik. Zeg mij van, anders krijgen we een boete omdat we reclame hebben gemaakt. Ja, maar maar we, ja. kunnen, we kunnen een Mercedes betalen, maar we zijn zakelijke mensen en we willen graag deze hebben. Nou ja, ik kijk even op mijn scherm. Het is toch wel 51,70 euro wat u nu betaalt voor, voor nog geen 30 liter benzine. Ja, maar weten, we genieten nog steeds, want we hadden een auto waarbij we 300 euro per week moesten betalen. En deze is 300 per maand. Die maakt gewoon vette winst. Mag, ja, precies. Het mag dan winst in vergelijking met vroeger dan. Laat ik zo zeggen. Het is ja. nog steeds duur. Maar in vergelijking met vroeger genieten we nog steeds. Uh. Maar het moet niet veel, veel hoger gaan. Uh, iedereen zegt hier... Ja, ik kan niks anders. En iedereen vindt het een idiote prijs. Maar niemand wordt er geinig van. Het is, uh, ik geloof ik, recordprijs, hè, bijna. Je zou gek zijn om het te betalen. Ja, maar ja. Het Openbaar vervoer is ook niet alles natuurlijk. Waar ik vandaan kom, in Brabant, in Drunen... Nou, Eentje per uur de bus naar de stad. Ja. Dat is ook geen optie, hè? Zo, dat is weer 76,97 ja. euro aftikken. Ja, inderdaad, ja. Wat je allemaal zou kunnen doen van de prijs van een volle tank. Sommige mensen kunnen daar misschien wel een week boodschappen doen, denk ik. En nu gooit je het achterloos in de tank. Ja, achterloos erin. <laughs> en dan rijden we gewoon leeg ook. Helaas. Dan gaat nu de prijs in beeld verschijnen. Ja, dat is uh, een uh, enorme prijs. Het is het record, hè? Recordprijs. Nog nooit zo hoog. Nog nooit. Grote glimlach. Is het record? Ja, zeker. 1,749. Ja, precies. Je keek helemaal niet voordat je ging tanken. Nee, mag niet, ja? Ik moet tanken. Geen anders. Ja, dat is even pijnlijden aan de pomp. En de prijs, adviesprijs van de branche is overigens 1,757 per liter. Absoluut record. In Texas, bij Lockheed, heeft minister Hille van Defensie duidelijk gemaakt wat de vliegtuigbouwer moet doen om Nederland te overtuigen van de Joint Strike Fighter. Amerikanen gaan absoluut door met het vliegtuig, zo verzekerde de Amerikaanse minister van Defensie Panetta, zijn Nederlandse collega. Correspondent Wessel de Jong ving Hille op na zijn bezoek aan Texas en merkte dat Hille enthousiaster is dan ooit over de JSF. Vanuit Nederland gezien wordt toch erg goud beeld opgehangen. van één grote rij van mislukkingen en prijsopdrijvingen. En uh, dat betekent dat het draagvlak om de F-35 uh, te kunnen aanschaffen. natuurlijk daar niet groter van wordt. Dat begrijpen ze ook. En het management probeert ons te overtuigen dat al die. Uh, verhalen echt zwaar overdreven zijn. Hoe hebben ze u uh, gerustgesteld dan? Geen scheurtjes, prijs niet overdreven, hoog? Wat, uh, wat was het antwoord? Nou ja, Scheurtjes, ze zullen bij het ontwikkelen van nieuwe toestellen... zullen altijd hier en daar uh, een zetere probleem op, op lopen. Dat, dat, dat is zo'n ingewikkeld product... dat uh, bouw je niet zomaar eventjes met een doosje Lego in je achterkamer. Ik heb ook net uh, met minister Panetta erover gehad. Hij zegt, het is top wat we hebben en we gaan er hoe dan ook mee door... Blijft natuurlijk dat ook de prijs en dat soort zaken van belang zijn. En ik denk dat wij onze bezorgdheid daarover hebben, goed hebben kunnen overbrengen. We hebben ook tegen uh, Lockheed gezegd: luister eens, jullie moeten het ons wel mogelijk maken. Jullie moeten de Nederlandse samenleving overtuigen dat het qua prijs en qua product echt goed is. En ook met tegenorders, klassiek punt altijd bij dit soort bestellingen? Ja, zij begrijpen niet alleen dat dat nodig is, maar zij zijn eigenlijk vol lof. Over de kwaliteit die Nederland levert, de Nederlandse onderdelen die aan in F35 worden ingebouwd, hij zegt ze zijn stuk voor stuk van topklasse. Hadden ze nog vragen aan de Nederlanders eigenlijk over onze politiek geharre waar over dit vliegtuig? Zij horen natuurlijk ook die berichten. Zij vragen ook aan ons, waar staan jullie nou? En ik heb ook gezegd, ja luister, dat is precies iets waar we elkaar dan moeten helpen. Wij kunnen in Nederland verder en wij uh, kunnen in Nederland misschien straks ook in het volgende kabinetsperiode zo'n toestel aanschaffen. Als jullie ervoor zorgen dat daarvoor het dagvlak groot genoeg kan zijn. Uh, op het moment dat, uh, dat dat niet lukt, ja, dan zal de uitdaging heel erg groot worden. Maar op zich wel rustig voor u, het politieke punt. Echt speelt pas in het volgende kabinet. Ja, dit jaar in de zomer gaat ons eerste testtoestel in actie komen. En uh, dan gaan we echt zien, dan voelen we ons bij betrokken... en dan gaan we echt zien hoe goed dat toestel eigenlijk is. De bouw van het vliegtuig vertraagt wat. Het Nederlandse politieke proces vertraagt. Kun je vertraging tegen vertraging? Kun je die gewoon tegen elkaar wegstrepen? Uh, ik ben er niet zo dramatisch over. Eigenlijk komt het mij wel uit. Ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk, ja. We hebben Nederland natuurlijk politiek... Uh, dat, dat, wat, ik heb de indruk dat in Amerika de productie echt al goed op gang aan het komen is. Het is een enorme hal. Je moet er geweest zijn om dat te kunnen geloven. Echt anderhalve kilometer lang. Is er al iets wat op een vliegtuig lijkt? Ja, zeker. Er zijn er ook al een aantal klaar. Dus het, is, nee, het ontwikkelt zich goed. U bent wel enthousiast? Het is altijd mooi om goede industrie te zien. Altijd. Gemeente Weert heeft genoeg van alle autobranden van de afgelopen jaren. Nu wordt er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip om de brandstichter te pakken. Eerste verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de ANW Nu dan. Hoogtepunt voorbij. Ja, zeker weten. Zeker weten. Eén file nog op de A9. Oh, ook maar richting snel. Amstelveen. Ja, het gaat heel snel. Tussen Beverwijk en het Knopend Raasdorp nog 5 kilometer. Dit is de Radio 1 journal met Marcel Oosten. Door naar Mark-Robin Visser bij de Veldrijders vanochtend. Binnenkort al het WK. Mark-Robin kijkt de hele week vooruit naar dit bomvolle sportjaar 2012. En heeft net, heb ik gehoord zijn wielrenbroek aangetrokken. Oh, ja, ja, ja, hij zit wel een beetje strak, Marcel. Ja, dat, uh, ik ben even met de heer hier nou van de Goudse... Ja, dat, <laughs> dat is altijd de vraag. Heel gek, naar de kerst en nou te nieuw... Niet ja, veel oliebollen gegeten. Ik sta hier net even te praten met leden van de, van de Goudse ren- en tourclub Excelsior. Een van de grootste clubs in Nederland. Wat, uh, als ik nou wil instappen in dat veldrijden? wat moet ik dan zo... Uh... Wat kost zo'n fietsje nou? Het ja, ligt er dan of je het goed wil doen of niet. Ja, dat Met, wil je uh, het wel goed doen natuurlijk. Een beetje gemiddeld fietsje zet je op uh, zo'n 1500 euro. Een typische veldrijfiets. Leg mij eens uit. Wat, uh, wa, wa, hoe, hoe herken je die? Ja, het is eigenlijk het is bijna een gewone racefiets. Ja? Alleen, uh, ja, de banden zijn wat breder. Er zitten andere remmetjes op. En je hebt meer ruimte voor je, ja, bij je banden, laten we zeggen, dat de bagger uh, erdoorheen kan. Zeg dat nog eens, dat de bagger, waar moet de bagger doorheen? Nou, dat hij hier gewoon tussen het frame uh, dat het bagger weg kan, laat maar zeggen. Ja. Ja. Jullie hebben ook geen achterspatbord, hè? Nee. Nee. nee. Dus je eindigt eigenlijk traditioneel met een grote bruine streep op je rug? Ja, dat klopt. Is dat onderdeel van het plezier ook? Uh, dat hoort er wel bij, ja. <laughs> ja, ja. Nou, doe je het voor, hè? Ja. Ja. Ja, is dat het leuke van, uh, van veldrijden? Ja, je moet wel een beetje smerig thuiskomen. komen, ja. dat is wel leuk. Door de modder, regen, zand, ja, dat is het leuke van veldrijden. Want als je nog schoon bent zoals jij, dan heb je eigenlijk niet goed gereden. Nee. nee. Dus jij moet nog even... Aan de bak. Jij, ja. moet even, jij moet nog even aan de bak. zeg, traditioneel organiseert Excelsior de Goudse ren- en tourclub... altijd in deze tijd van het jaar, in het weekend van de WK... Hè, want eind van de maand is het zover, de spek- en bonenwedstrijd. Wie weet daar meer van? De spek en bonenwedstrijd, Vertel, leg eens uit. Nou, uh, ja, de spek en bonenwedstrijd is eigenlijk een wedstrijd voor 50-plussers. Die komen normaal gesproken het hele seizoen niet aan de bak uh, tussen al die jonkies. En uh, daar hebben wij een eigen wedstrijd voor, uh, de spek en bonencross. En uh, de afloop is er voor iedereen een pot bonen en een pak spek. Oh, voor iedereen? Ja, voor of alleen iedereen. voor de winnaar? Nee, nee, juist voor iedereen. Juist voor iedereen. Is er iemand die al in die categorie valt van de spek en bonen? Ja, ga voorzichtig, een paar handjes omhoog. U fietst ook voor spek en bonen. Nou ja, op die dag wel ja. ja. Maar voor de rest? Voor de rest doe je dat voor je plezier. Op de leeftijd die wij hebben ja, hoef je het niet meer te doen... om nog, goed, om nog echt uh, ambitie en goed te hebben, maar je doet het voor je lol. U bent ook nog helemaal schoon, zie ik nu. Nou, dat valt wel mee, maar ja? nu kijk je aan de voorkant. Oh ja, nee, de achterkant, zit ja. zitten inderdaad... De uit, achterkant, daar ja. zitten ook uh, bekende ja, kenmerken die we, zeg maar, hebben. Zeg, het WK uh, voor de deur, waar gaan wij op letten? Nou, ik hoop ten eerste dat er genoeg Nederlanders uh, mee mogen. Want dat is altijd een discussie. Ja, en op dit moment uh, ja, zijn het vooral de beloften en de dames waar we het van moeten hebben. Want bij de elite is er gewoon het niveau nog niet dat wat je moet hebben om tegen die Belgen op te kunnen. Nee, die Belgen die gaan er toch vaak mee vandoor met die plakken. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ze zijn er wel gekend in dat ze tijdens het WK altijd onderling uh, enorm veel ruzie krijgen. Dus misschien kunnen we daar een <lacht> keer van profiteren. <lacht> Kijk eens aan. Zeg, we hadden Niels Wubbe hier vanmorgen. Die eigenlijk uit de, mountain, uh, uit de, uit de mountainbikerij komt. Ja. Komt, hè? Ja. Maar die toch steeds meer in beweging naar het veld rijden. Het is echt een aparte categorie. Ja. Het is geen Olympische sport. Nee, klopt. Zou, dat, zou het ooit nog eens zo ver kunnen komen, denkt u? Nee, denk ik niet. Ik nee. denk dat uiteindelijk de, de, de sport te klein is om daar een Olympische sport van te maken. Ja. Ja. Dus de, de weg is natuurlijk veel, uh, wordt natuurlijk veel meer beoefend door veel meer wielrenners. En het velddraai is eigenlijk binnen het wielrennen een kleine sport. Ja, begrijp ik. Nou, ik wens jullie heel veel succes met die spek en wonen wedstrijd Doe vooral lekker uh, voor spek-en-bonen mee, zou ik zeggen. Ik doe altijd voor spek-en-bonen mee. <laughs> dus. Veel plezier. Uh, groeten uit Gouda. Marco weer Visser, de hele week had hij het over de sport. Het sportjaar 2012. En ik kreeg er gewoon plezier in aan het eind. Grote blijdschap in de Birmese hoofdstad Rangoon vanochtend. De regering heeft een groot aantal politieke gevangenen vrijgelaten. Journaliste Minka Nijhuis is in Rangoon. En nu aan de telefoon. Minka, jij was ook bij de vrijlating van enkele van die gevangenen. Hoe verliep dat? Gevangenen, Ja, ik was er al vroeg in de ochtend om 7 uur. En toen zaten de theehuizen in de omgeving al vol met wachtende mensen. En de aantallen bouwden zich op naarmate de tijd verstreken. Dan kwamen ook steeds meer Burmezen aan met t-shirts met politieke teksten erop. En teksten van alle politieke gevangenen moeten vrij nu. Er werd ook al gedeld door mensen met mobiele telefoons naar gevangenen... die blijkbaar ook over een mobiele telefoon beschikten... en die dus vertelden dat ze gingen worden vrijgelaten. Het is wel zo dat de meest prominente politieke gevangenen... die zitten in gevangenis of zaten, moet ik inmiddels zeggen. Die zaten in gevangenissen verder buiten Wengoen. Dus die zijn nog onderweg, die komen... Of met het vliegtuig, of met de auto naar Wengoen. Maar ik was er wel bij dat hun vrienden aan het bellen waren met ze. En mensen die zonder weg waren in de auto. En het zijn natuurlijk hele emotionele en ook heel erg uh, opgetogen en hoopvolle gesprekken die dan plaatsvinden. Want het is een enorm brede amnestie die... Uh... ...vanmorgen dus heeft plaatsgevonden. In die groepen zouden in totaal uiteindelijk 650 mensen vrijkomen. Er ...bevinden zich echt veteranen uit de politiek... ...onder die belangrijke leiders die de grote protesten van 1988 in gang hebben gezet... ...en die altijd politiek actief geweest zijn zodra ze weer uit de gevangenis waren. Er bevinden zich monniken onder, er zijn enkele belangrijke leiders van de beweging, de etnische minderheid. Dus het is echt een hele brede groep. En er zijn zelfs mensen vrijgelaten die vast zijn gezet... die behoorden tot het voormalige regime... en die dus door hun eigen militaire geweest zijn Een grote blijdschap dus bij aanhangers en bij familie en vrienden. En weten zij, als je ze gesproken hebt, waar dit nou opeens vandaan komt? Waar dit nou opeens vandaan komt? Ja, over het algemeen is hier toch wel de indruk... Dat de huidige regering die in maart afgelopen jaar zijn functies heeft ingenomen. Dat die er heel erg veel belang bij hebben aan hechten om toch weer banden met westerse landen te hebben. Burma is natuurlijk heel lang een paar jaar staat geweest in de westerse wereld. En om de economische problemen op te lossen... ...zijn Westerse geldstromen nodig... ...Westerse economische steun. En Westerse landen hebben altijd gezegd... ...dat de vrijlating van de politiek, politieke gevangenen... ...een hele belangrijke voorwaarde wordt... ...om de betrekkingen te hervatten... ...de financiële betrekkingen... op de diplomatieke betrekkingen. En verder speelt hoogstwaarschijnlijk ook mee... ...dat vanwege de Westerse sancties ...het land heel erg in de armen van China gedreven werd. En dat is een... Um, een band met China die onder Burma heel erg geëxploiteerd is. En alle natuurlijke hulpbronnen verdwenen naar het buurland. En Burmezen zijn ook een heel erg nationalistisch volk. Dus dat, dat heeft ze toch dwars gezeten. Die enorme dominantie en invloed van China. Dus we zijn ook op zoek naar een alternatief daarvoor. Ja. Er zijn nu honderden gevangenen, politieke gevangenen vrijgelaten. Zitten er nu nog veel in de gevangenissen? In de gevangenissen. Het is altijd heel moeilijk om... Zo'n eerste dag precies te weten wat de stand van zaken is... Uh, Gisteren werd aangekondigd door de autoriteiten dat het om een aantal van 650 zou gaan. Maar eigenlijk weet niemand ook precies hoeveel politieke gevangenen er zijn. Mensen zitten ook in zulke afgelegen gebieden. Dat, er zijn wel lijsten, maar die zijn niet compleet. En het, het kan dagen duren voordat echt bekend is wie er zijn vrijgelaten. Omdat diegenen die in afgelegen gebieden uh, in gevangenissen hebben gezeten... een aantal dagen bezig zijn om weer thuis te komen. Dus het zal de komende dagen duidelijk worden. Maar het feit dat zoveel prominente gevangenen... Zijn vrijgelaten. Dat is al bezig. Duidt er wel op dat dit een hele brede en zeer betekenisvolle amnestie is. Minka Nijhuis, journaliste en Birma Kenner vanuit Rangkoon. Excuses voor de enigszins slechts verstaanbare telefoonlijn met Birma. A Silent Express, Body Bill en Dope D.O.D. Dat is maar een hele kleine greep uit het aanbod... van 300 popgroepen op Eurosonic Noorderslag. Groningen trilt er weer van. Een festival vol nieuwe bands uit heel Europa. Maar Jeroen Wieland ging ook eens luisteren of hun muziek ook nieuw is. De popmuziek staat stil, las ik laatst. Maar in Groningen beweegt van alles. Het verhaal gaat dat er geen vernieuwing is. Dat het allemaal retro is teruggrijpen naar toen. Eerst dus maar eens naar Vera, in de Oosterstraat naar God is an astronaut. Leuk, met een eigen man in de ruimte. MUZIEK God is an astronaut is de space oddity van de Ierse tweeling Niels en Thorsten Kinsella. Langgerekte tonen, zware beats en bassen, nauwelijks tekst. Herinneringen aan de Pink Floyd. Toch heel eigen Spacey Rock. Door naar het Grand Theater onder de Martini Thorn. Toe we sturken staat er, met Band. Ze was derde van de Zweedse idols. Hier staat ze nu, klein en blond als een mengeling van Kim Wilde, Blondie... Sinead O'Connor en een vleugje Madonna. Genoeg toch voor hun eigen stijl. Naar de Spiegel dan, naar Mojo Fury, ook al uit Ierland. En ja, de late 70er en begin 80er jaren zijn te herkennen met ook iets van de cure. Maar het is eigen werk, onderdeel van al het nieuws op Eurosonic dat goed doorklinkt met oude invloeden. Levende popmuziek, goed voor volle Groningse theaters. Vanavond opnieuw. opnieuw. Jeroen Wielaert, gisteravond al op Eurosonic Noorderslag in Groningen. En dat festival gaat dus het hele weekend nog door. 5000 euro, dat is wat u van de gemeente Weert kunt krijgen... als u de gouden tip heeft over de autobranden in die gemeente. Al jarenlang houden die autobranden de gemeente in de greep. We gaan erover praten met de burgemeester Jos Heimans. Goedemorgen. Doorgaans is justitie die een beloning uitloopt voor tips. Waarom doet u dit nu namens de gemeente? Nou, omdat we in ieder geval als gemeente ook een stuk verantwoordelijkheid willen pakken en er alles aan willen doen om deze uiterst vervelende situatie in einde te brengen. Hoe vervelend is dat? Nou, ik heb gisteravond met, met de slachtoffers van de afgelopen jaren gesproken in een besloten bijeenkomst. En dat maakt enorm veel impact op de mensen die hebben slapeloze nachten. Zijn heel erg bang, ook in het begin, vooral natuurlijk als er iets gebeurd is. En blijven om zich heen kijken de hele tijd. En ja, dat is gewoon erg vervelend. En hoeveel jaren loopt dit al? Dit loopt nu een drie jaar. En, en hoeveel auto's zijn er uitgebrand? Uh, rondom de 50. We weten natuurlijk niet precies van uh, welke branden uh, er ook daadwerkelijk aangestoken zijn door de dader of de daders. Maar uh, omstreeks uh, de 50 uh, autobranden hebben we er gehad de afgelopen uh, drie jaar. En er zijn nooit mensen aangehouden? Tot nu doen we nog niets. Nee, en uh, er zijn wel uh, er is wel een dader, of dadersindicatie. Het OM en de politie is nog volop uh, met het onderzoek bezig. Maar we, hebben nog niet, uh, we zijn er nog niet in geslaagd om echt, uh, echt iemand in de kraag te vatten. Nou, en waarom komt u nu na drie jaar met, met zo'n zo uh, beloning? Nou, nu na drie jaar, omdat het dus nog steeds gebeurt. Afgelopen kerst hebben we de, de laatste gehad. En uh, uh, ja, we zijn het gewoon eigenlijk hartstikke beu. En we willen ervan. En we willen iedereen die daar aan kan bijdragen... Uh, activeren en, en extra stimuleren om op te letten. En, en, uh, en tot, uh, tot uh, daderspak uh, te komen, zeg maar. Vindt u dat politie en justitie genoeg doen? Ja, dat wel. Die, dat, die, dat idee heb ik wel. We hebben in goed overleg met de politie en het OM... ...hebben we de afgelopen maanden uh, gekeken wat we kunnen doen. En uh, er is overigens ook al heel veel gedaan... Wat, ...waar ik eigenlijk in het openbaar niks over kan zeggen. Maar we hopen dat uh, door middel van deze tip... ...dit tipgeld uh, er nog een extra zetje wordt gegeven aan het onderzoek. En waarom kunt u er in het openbaar niks over zeggen? Nou, dat heeft te maken met, met, met de privacy van, van het onderzoek, eh, privacygevoelige zaken natuurlijk. En je moet als ook natuurlijk opletten dat je dus niet dingen gaat roepen die waar je later spijt van krijgt. Mm, goed, maar u zegt dat we verwijten politie en justitie niks. En maar had toch justitie dan niet met die uh, beloning moeten komen? Het uitloven van zijn beloning? Nou, misschien gaan ze straks ook meedoen, uh, wie weet. Uh, maar wij hebben als, als, als gemeentebestuur in ieder geval onze verantwoordelijkheid genomen en, en gekeken of dit nog wat extra's zou kunnen opleveren richting de oplossing van deze vervelende zaak. Ja, en die slachtoffers hebben die daarop aangedrongen? Nee, die waren er wel blij mee. En die waren ook blij met, het, met, het, met de bijeenkomst van gisteravond. Daar uh, gaat in de communicatie ook door nog het een of ander mis. Uh, na afloop van zo'n vervelende kwestie. En daar hebben we ook weer van geleerd. Dus uh, zo'n zo nazorgsetting, zeg maar. dat draagt ook bij tot een, tot een betere relatie met je burgers. En, en tot nog meer opletten om tot, uh, tot een eind van dit verhaal te komen. Nou, meneer Hermans, ik hoop dat ze hem pakken. Ja, ik ook. Ja, we doen er van heel, alles aan. En heel weer het met u, hè? Ja. Goed. Daar hoop ik ze toch op. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Burgemeester Jos Heijsman van Weert looft dus 5000 euro beloning uit... voor de gouden tip voor de stichter van de autobranden. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De KRO neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Joran van der Sloot. Vandaag hoort hij zijn definitieve straf... Eh, wegens de moord op Stephanie Flores in Peru. Ik praat zo met een Nederlandse predikant... die hem een aantal keren in de gevangenis daar in Lima heeft bezocht. Verder praat ik met een nieuwe Nederlandse bankentopman... die de Europese banken door de crisis heen moet helpen. <coughs> Pardon. En de politievakbond ACP stapt uit de vakcentrale CNV. De ACOM, de militaire vakbond... Weegt dat? Drommelt bij de christelijke vakcentrale gaan wij het einde van het polderlandschap in de vakbonden tegemoet. Praten over straks met vakbond historicus Sjaak van der Velde. En goedemorgen Nederland. Allemaal naar het nieuws van half tien. Jan van der Putten zit naast me. Radio 1, het NOS journaal. Ja, de vakcentrale CNV betreurt het dat de politiebond ACP uit het vakverbond stapt. De politiebond voelt zich niet meer thuis in die bond. Ze zouden te weinig invloed hebben. En ook de militaire bond ACOM denkt aan opstappen... maar de vakcentrale CNV hoopt de militairen nog binnenboord te houden. GroenLinks-fractieleider Sap is enthousiast over de Nederlandse missie in Kunduz. Dat zei ze vannacht toen ze samen met andere fractieleiders terugkwam... van een bezoek aan Afghanistan. Ik ben onder de indruk van wat de Nederlandse trainers al gerealiseerd hebben, zei Sap. En graag zou ze nog zien... Dat dat Nederland het justitiële apparaat in Kunduz gaat ondersteunen. De benzineprijs heeft een record bereikt. De pomp is de adviesprijs voor een benzine nu 1,75 euro... en 7 tiende, zegt het consumentencollectief United Consumers. Diesel en LPG zitten tegen een record aan. Belangrijkste oorzaken, de gespannen relatie tussen Iran en het Westen... en de burgeroorlog in Syrië. En het ISS met aan boord André Kuipers zet vandaag even de motoren aan... om een uitwijkmanoeuvre te maken. Want er komt een brokje schroot aan van een oude satelliet. En dat zou een gat in ISS kunnen slaan en dat willen ze niet. En vandaar dus die speciale manoeuvre. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Nog twee files bij Amsterdam. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Voor het knopende Raasdorp 2 kilometer. En op de A10 de ring zuid. Tussen knopend Waterhaasmeer en Rijstad 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Studententechniek worden weggejaagd door de bezuinigingen, zegt de TU Delft. Definitieve straf voor Joran van der Sloot vandaag bekend. Nieuwe Nederlandse bankentopman moet de Europese banken door de crisis heen gaan helpen. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. GELUIDEN. Niels de Jager is vanochtend in Barneveld. Waar basisschool De Lijster aan de lijve ondervond hoe belangrijk brandpreventie is. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen, Nederland. Eerst nu de bezuinigingen op het onderwijs, die jagen de techniekstudenten weg, zegt de Technische Universiteit Delft. Het kabinet wil in september de basisbeurs voor studenten in de masterfase afschaffen. Deze maatregelen treffen beta-studenten dubbel door hun twee in plaats van eenjarige master. Paul Rulman, goedemorgen. Goedemorgen. Lid goedemorgen. van het college van bestuur van de TU Delft en verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Even voor de duidelijkheid, voor welke opleidingen geldt een tweejarige masteropleiding? Voor alle techniekopleidingen, dus alle ingenieursopleidingen. En daarnaast zijn er nog wel een aantal andere. Geneeskunde bijvoorbeeld is ook een voorbeeld van een opleiding met een meerjarige master. Ja, maar we roepen toch van alle kanten de hele tijd dat we techniekstudenten nodig hebben... en dat er een schreeuwend tekort is en nog verder dreigt te ontstaan. Ja, dat klopt. De studenten hebben de noodklok geluid. Die hebben een ingezonden brief gestuurd... Uh... En, en daar hebben ze helemaal gelijk in. De, uh, je ziet dus, we hebben de afgelopen jaren hebben we heel veel uh, zorgen aan besteed... om techniek aantrekkelijk te maken voor uh, scholieren, om techniek te gaan studeren. Dat is gebeurd in een samenspel tussen bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen en overheid. En het platform Better Techniek en zo... Uh, en dat begint dus op gang te komen. En wat je nu ziet, dat er beleid wordt ingezet waarbij je de, de studenttechniek extra belast. Ja. Terwijl tegelijkertijd zeggen wij, kennis, economie, topsectoren, dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Daar moeten we het in de toekomst van hebben. Dus het is het paard achter de wagenspannen, zou ik zeggen. Wat verdient de gemiddelde ingenieur? Nou, dat zou ik niet weten. Je verdient normaal goed salaris. Dus uh, dat, dat wisselt natuurlijk. Hè. Maar het gekke is overigens dat bij ingenieurs... er is een grote schaarste aan ingenieurs. En dat zie je dus niet terug in enorm hoge inkomens. Dat, daar is ook vaak studie naar gedaan, op een of andere manier. Want je zou zeggen, als ze dan zo nodig zijn... Uh, betaal ze dan dubbel of zo. Hè. Ja. Maar, maar dat is niet het geval. En een ingenieur is, is daar ook tevreden mee met een goed inkomen. Uh, uh, en daar... Uh, uh, dus, dus het is nou niet zo dat je zegt, ja, die verdient zoveel, uh, die kan dat makkelijk dat dubbele, uh, die dubbele lening terugbetalen. Want dat is natuurlijk het argument, als je een goede baan in het verschiet hebt, dan kun je best een lening afsluiten, waardoor je die later kunt terugbetalen. Dat is tenminste het argument van de overheid. Dat Investeren in je eigen toekomst. Waarom dat... zou de belastingbetaler alles moeten betalen? Zelf is daar veel voor te zeggen, maar waarom zeg je dan, ik zeg maar, iemand die economie studeert of psychologie, die vergelijkbare inkomensniveaus haalt later, waarom zou je die dan met de helft van die, van die schuld naar buiten laten gaan en een techniekstudent, terwijl je juist zegt, ingenieurs, ingenieurs, ingenieurs, hebben wij brood nodig, ja. laat je, ga je dubbel belasten. Ja. Wat kunt u zelf doen eigenlijk als universiteit? Nou, wat wij, uh, wat wij kunnen doen is zorgen dat de studie die een student doet... dat hij die ook in vijf jaar, dus drie jaar bachelor en twee jaar master... ook echt kan afronden. Zodat, zodat hij uh, niet, niet uitloopt en daardoor zijn schuld nog verder ziet oplopen. Ja, nou goed, we hebben nu gezien dat er al een tekort is. Uh, uh, wat gebeurt er nou als er minder studenten zich gaan aanmelden... vanwege het feit dat ze die uh, twee jaar master zelf moeten gaan bekostigen? Ja, ja. nou wat, wat krijg je dan... Dan in de eerste plaats zie je dan dat er uit het buitenland ingenieurs worden aangetrokken. Dat zie je nu al gebeuren ook, hè? want we hebben tekort aan ingenieurs. In de tweede plaats zie je dan dat de overheid schrikt en denkt wat is hier nu aan de hand. En die gaat uh, reparatie uh, maatregelen treffen om toch uh, meer ingenieurs te krijgen. Maar dan ben je meteen, heb je een, een vertraging ingebouwd van vijf, zes jaar voordat dat weer op het pijl is waar je nu zit. Juist. Nou waren politici het er eerder ook al over eens... dat in verband met die lange afstudeerboetes... Hè, ja. uh, dat er een uitzondering gemaakt moest worden voor beta-studenten. Ja. Uh, ja. Omdat die uh, studie vaak zwaar is, uh, ja. waardoor ze ja. vaak uitlopen. Dus u ja. zegt nu net, wij kunnen gaan binnen vijf jaar. Ja. Uh, maar dan willen we wel dat die master uh, gefinancierd blijft. In ieder geval één uh, van die twee jaar. Ja, zeker. zeker. Dus dat is dan de onderhandelingen met Haber Zelstra, de staatssecretaris van Onderwijs. Ja, kijk, nou ja, onderhandelen, wij zitten niet in de positie van onderhandelen. Wij, uh, wij, uh, wij kloppen aan de deur en zeggen, lu uh, luister, let op, we hebben met elkaar opgebouwd dat er meer belangstelling is gekomen voor techniek. Ga dat nu niet kapot maken door met dit soort maatregelen uh, precies het tegen tegendeel te doen. Maakt de staatssecretaris het kapot? Nou, ik vind als je dus op deze wijze uh, die tweejarige master's, twee masters uh, laat betalen door de student... dan vind ik dat je een, een buitengewoon kritische pad op gaat. Zeker als je dus ziet dat tegelijkertijd er heel veel van die ingenieurs verwacht wordt... in de topsectoren, in de kennis-economie. Dus kijken wat de staatssecretaris zegt. Misschien horen we hem maandag in deze uitzending. Paul Rulman, lid van het College van Bestuur van de TU Delft. Ik dank u wel. Ja, dank u wel hoor. Goeiedag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Staatssecretaris Heen Bleker heeft sinds kort een relatie... met een jonge journalist en werd daarmee al gauw trending topic op Twitter. Maar met hoeveel tweets word je eigenlijk trending topic? Twitter-expert Nico Schoondervoert heeft het antwoord. In Nederland heb je, als het rustig is, een honderdtal tweets nodig... om trending te worden. En als het wat drukker is op Twitter... heb je er zeker wel duizend of meerdere duizenden nodig... Dat is voor het Nederlandse taalgebied. Daarnaast zijn er ook nog wereldwijde trending topics. En om daar bovenaan te komen te staan, dan heb je echt al vijf of tienduizend uh, tweets nodig. Nou, gisteren kwam het nieuws over Henk Bleker naar buiten. En daardoor werd zijn naam ongeveer vierduizend keer genoemd. Dat was ruim voldoende om trending topic te worden. Overigens, is zo'n vierduizend keer is een aantal wat Geert Bilders met gemak elke dag haalt. Alleen, hij wordt elke dag zo vaak genoemd. En dan wordt het door het algoritme van Twitter.com... en ook van virus.com wordt het niet meer opgepikt. En vandaar dat dan alleen de nieuwste 20 topics worden weergegeven. Alles Twitter-expert Nico Schoonderwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Barneveld. Niels de Jager. De papiercontainer gaat veilig achter het hek, zodat niemand de papierbak in brand kan steken. En precies op deze plek ging het 2,5 jaar geleden mis. Ja, dat klopt. Uh, 2,5 jaar geleden was dit de plek waar uh, de brandstichting uh, plaatsvond en waarbij ons hele gebouw in de as werd gelegd. Dat zegt directeur Hester Stokman van basisschool De Leister. Ja, 2,5 jaar geleden brandde de school dus helemaal af. Ja, was er nog iets over van het gebouw? Nou, niet veel meer. Een karkas van staal en de de stoelpoten en de tafelpoten waren nog herkenbaar, maar de bladen waren weggebrand. En eigenlijk alles verder. Hoe moeilijk is het om daarna weer de draad op te pakken als school? Nou, dat is wel even uh, heel verdrietig om je spullen kwijt te raken. Um, ik weet nog dat we met de leerlingen daarna vrij kort daarna gesprekken hebben gevoerd. Um, en dat een van de leerlingen zei, juf, mag ik straks nog wel even langs mijn tafeltje gaan om mijn etui te pakken? Um, dan moet je uitleggen dat dat niet meer kan. En hoe moeilijk is het om de lessen weer op te pakken? Ook dat was zeker improviseren aan het begin. Je hebt niets meer, geen borden, geen pennen, geen potloden. Het was even zelf sommetjes bedenken en echt even free -wielen. Twee maanden geleden is op dezezelfde plek weer een nieuw schoolgebouw opgebouwd. De nieuwbouw is af. Laten we even naar binnen gaan. Ja, dat is goed. Het is een prachtig gebouw geworden en ik ben er ontzettend trots op. Nou, even binnen meteen kijken of het nu wel goed geregeld is. En als ik dan in het hoekje kijk, dan zie ik al meteen, met uh, goed rood aangemerkt, de brandmelder. Of de brandblusser. Dat klopt, dat klopt. Nou zouden we daar die nacht natuurlijk niet zoveel aan gehad hebben, omdat het, we er niet zijn. Maar uh, als er overdag wat gebeurt, dan hebben we twee brandhaspels. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben schooldirecties... veel te weinig aandacht voor brandpreventie. En daarom sturen ze directeuren allemaal een informatiepakket... met allemaal tips wat je dan moet doen om een brand te voorkomen. Heeft u dat ook gekregen? Ik heb hem nu net gezien... En wat mij opvalt is dat zij ook focussen op um, zowel de binnen- en de buitenkant. Uh, zij constateren ook dat de meeste brand, of de brand meestal ontstaat door vandalisme. Ook vaak buiten schooltijd, zonder dat de kinderen er zijn. Een hele checklist staat hier ook. Um, uh, houdt u zich eraan? Heeft u alles? Ja, veel wel. Um, we hebben bijvoorbeeld geen overkappingen meer op het schoolplein of aan het gebouw waar hangjeugd kan gaan staan. ik zie hier een brandweerende coating staan? Ja, nee, dat hebben we niet gedaan. Een brandmeldinstallatie? Nee, ook die uh, is er niet. Uh, we hebben wel een alarminstallatie en een ontruimingsalarm. Maar de, de brandweer wordt niet automatisch uh, gealarmeerd als er brand is. Waarom niet? U weet hoe erg het mis kan gaan? Ja, dat is toch iets wat uit kostenoverweging dan niet gedaan wordt. Hoe duur zo'n brand ook is. Zo'n brandinstallatie, zo'n brandalarm automatisch is te duur. Ja, en dan is het het stukje van dat je te maken hebt met een gebouw... wat door de gemeente beheerd wordt. En de gemeente maakt die keuzes daarin. Dat is niet aan mij als directeur. Nou, een ander ding wat wel veilig is, uh, kunnen we hier meteen uittesten. Want op welk punt je ook in het gebouw staat... je bent in, in no time weer buiten. Ja, dat klopt ook. We ja. hebben heel veel vluchtroutes gemaakt. Um, dat betekent dat mocht er wat gebeuren, en dat kan een brand zijn... maar ook andere redenen waarom je wil ontruimen, dan is de school zo leeg. Ja, en in tien seconden, veilig, buiten. Dat klopt. Wat vindt u van de campagne van het Verbond van Verzekeraars? Is dat nuttig? Het is altijd goed om weer even op dit soort dingen alert gemaakt te worden. Um, dit zijn dingen die toch al snel naar de achtergrond verdwijnen. Een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen... Gaat het hier echt niet meer gebeuren? Gaat hier echt geen brand meer komen? Nou, ik ga er in ieder geval niet van uit. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, hoe lang verdwijnt Joran van de Sloot achter de tralies? Vandaag hoort hij het. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1968. I want to tell you that this show is being recorded for an album release on Columbia Records and you can't say hell or shit or anything like that. Deze dag, 13 januari dus, 1968, neemt Johnny Cash zijn eerste gevangenis-LP live at Folsom Prison op. Het begin is dat van een lange reeks opnames die Cash wereldberoemd maken. We gaan terug naar 1968 met de voorzitter van de Europese Johnny Cash fanclub, en dat is Jan Vladeris. When comes out here, he will say, and which will be recorded, Hi there, I'm Johnny Cash. When he says that, Then you respond. Don't respond to him walking out. Welcome him after he says, Johnny Cash. Are you okay? Are you ready? We're oh, ready. Right. Hello, I'm Johnny Cash. Uh, he kwam dus op voor het gebeuren van de gevangenen: dat die dus ook sociale dingen konden doen in gevangenissen. Want ze waren vaak slavenarbeid wat ze deden, en zodat soort dingen. En in mijnen moesten ze werken, zoals uh, volse Pesendanne bijvoorbeeld. Ja, uh, er zaten natuurlijk ook vaak uh, uh, mensen bij die onschuldig waren. En uh, dat was een van de redenen, dus misschien ook wel. Maar hij kwam ook op voor Indianen en uh, de landarbeiders en uh, de, de, de vrachtwagenchauffeurs, de spoormensen, noem maar op. Nou, hij had dus al een paar keer opgetreden in, in de gevangenissen... ...maar dit was dan de eerste keer dat er een opname zou plaatsvinden. En dat was dan uh, in Vols en Pusen. En uh, de, de gevangenisdirectie en de staf die zagen er ontzettend tegenop... ...omdat ze niet wisten wat Johnny Cash zou doen met die gevangenen. Johnny Cash die, uh, die speelde op de gevangenen in... ...en die, die bracht ze tot uh, grote hilariteit, zeg maar, uh, opwinding. En met, met, met de hele show, met June erbij. En uh, June, die stal dus de hele show eigenlijk. June Carter, zijn vrouw. En uh, wat uh, het publiek Johnny Cash die liet die mensen ook reageren. En hij reageerde op de, op de gevangenen. En, en dat was natuurlijk ideaal voor die mensen. Die vonden het prachtig. Well, a year went by, hasn't it? that the truth? Well, a year's gone, mean bastards, ain't it? Hij uh, was ook niet de persoon die uh, zich verheven voelde ofzo, hij voelde zich eigenlijk gelijk met, met de gevangenen. Men zegt ook bijvoorbeeld dat hij in de gevangenis heeft gezeten, nou hij heeft dus niet in de gevangenis gezeten, maar hij is wel een keer in de gevangenis in, in een politiezaal geweest, voor die dingen. Het is heel netjes gebleven, en dat, uh, ja, dat moet ook wel, want die, die gevangenen konden niet van de stoel afkomen, die mochten niet opstaan, die mochten niet uh, weglopen. Ze werden dus uh, streng bewaakt. Overal uh, stonden dus de, de, de bewakers omheen met uh, machinepistolen met met en alles. Jan Vlaideris, de voorzitter van de Europese Johnny Cash-fanclub... over deze dag in 1968, de dag dat Johnny Cash zijn eerste gevangenis-LP opnam.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 Je pleure au torrent en voyant la souffrance d'autrui. Haute choses à la fois s'offrant des routes dans ma tête. Was dat van Doba Caracol. Het is uh, 11 minuten voor tien. Vandaag hoort, dames en heren, Johan van der Sloot zijn straf in de rechtbank van Peru. Van der Sloot wordt ervan verdacht dat hij op 30 mei 2010 de 21-jarige Stephanie Flores in Peru vermoorde. IJs, 30 jaar. Hij hoopt na zijn bekentenis deze week op strafvermindering. De verwachting is dat van der Sloot minimaal een straf van 12 jaar krijgt opgelegd. Peter Milkoop, goedemorgen. Goedemorgen. U bent predikant en directeur van de stichting uh, Epafras. U bezocht, uh, bezoekt Nederlanders die vastzitten in het buitenland. En u heeft, Johan van der Sloot, vier keer bezocht in Peru. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Hoe verliepen die verontmoetingen? Ja, uh, heel rustig wij bezoeken mensen alleen als zij daar zelf de wens te kennen hebben gegeven... om een gesprek met iemand van de geestelijke verzorging. En hij heeft dus bij de ambassade in Peru laten weten dat hij ook wel mij wilde spreken. En omdat ik iedereen in die gevangenis, of zeg maar alle Nederlanders... in die gevangenis Castro Castro bezocht, heb ik hem dus ook gesproken. Kunt u iets vertellen over die gevangenis en de omstandigheden... waarin die Nederlandse gevangenen en dus ook Joren van der Sloot daar vastzitten? Ja, je hebt. Uh, Castro, Castro ligt, uh, is, is, is een uh, wat, wat uh, st strenger beveiligde gevangenis. Het is uh, een van de betere gevangenissen in uh, Peru, in de zin van dat het allemaal wel goed georganiseerd blijkt. En uh, als je aankomt, dan uh, moet je je melden bij de poort en uh, worden je vingerafdrukken allemaal netjes gecontroleerd. En, uh, ja, binnenin gaat het ook heel gestructureerd. Er is een. Uh, door gedetineerde, uh, gerunde uh, restaurant waar advocaten en andere mensen die met gedetineerden willen spreken dat kunnen doen. En uh, daar heb ik dus ook met de Nederlanders gesproken. En daar kun je zelfs als je wilt een kop koffie of een uh, maaltijd bestellen terwijl je met uh, mensen aan het praten bent. En zit je dan in een grote zaal met elkaar te praten of in een klein kamertje met glas daartussen? of hoe gaat dat? Nee, het is, een, het is eigenlijk een, een, een grote overdekte veranda, zou je kunnen zeggen. Een grote overdekte terras. En uh, nou ja, daar, goed, daar, daar staan een stuk of tien, twaalf tafeltjes. En uh, daar uh, zitten vooral advocaten die met uh, hun cliënten aan het spreken zijn. En, uh, en, en, en anderen, dus zoals ik, uh, die, die komen daar dan naartoe. En uh, het gaat dan zo dat uh, ik, uh, ik ga naar dat terras uh, toe. En, uh, en dan gaat een, een gedetineerde of een bewaker gaat dan op zoek naar de mensen... Die, uh, die ik op een papiertje heb geschreven, de namen. En uh, die komen dan uh, successief daar naartoe. Worden die dan uit hun cel gehaald of lopen die daar sowieso... Uh, in een wat grotere mate van vrijheid rond binnen de muren van die gevangenis? Nee, ze lopen wel een zekere mate van vrijheid rond. Er zijn een drietal paviljoens, zoals ik goed heb gezien. En de Nederlanders, de meeste, behalve Joran, die zitten allemaal in zo'n paviljoen. En nou ja, en die paviljoens, daar zijn ze eigenlijk alleen s'nachts in de cel. Overdag zijn ze gewoon buiten op de binnenplaats of kunnen ze wat rondlopen door de, door de gangen en dergelijke. Ja, het is eigenlijk een vorm van de verveling bestrijden. Juist. Waar gingen die gesprekken met Joran over? Nou ja, die vallen voor een groot deel onder het, het amtsgeheim, Maar die gingen eigenlijk meer over zijn persoonlijke dingen. Over wat, hoe het is om daar te zitten. En uh, nou ja, de gevoelens die je dan uh, allemaal meemaakt en dergelijke. Juist. Um, heeft hij het ook nog gehad over zijn strategie in deze zaak? Namelijk dat hij uh, volledig uh, de schuld op zich zou nemen? In hoop op strafvermindering? Nou, we hebben wel over de zaak gesproken. Um, maar uh, nee, uh, niet echt over de strategie uh, en wat hij daarover vertelt. Ja goed, dat, uh, dat is van uh, tussen hem en mij. Ja. Hebt u het gevoel dat hij veranderd is? Ik kende hem niet daarvoor. Dus ik weet niet of hij heel veel veranderd is ten opzichte van daarvoor. Maar in de tijd dat ik hem heb meegemaakt... Uh, heb ik het idee dat hij wel uh, ja, wat, wat rustiger geworden is. Maar uh, ja, toen ik hem sprak, was hij net ge de eerste keer sprak, was hij net gearresteerd... Ja, dan zit je hoofd nog helemaal vol van alles wat er gebeurd is. Ja. Hij zat, uh, overigens toen hij net vast zat, in een zwaar beveiligde aparte cel... maar hij zit niet dus in een uh, paviljoen met meerdere mensen? Nee, nee, hij zit nog steeds op dezelfde afdeling van uh, vier, men, uh, vier cellen waar hij apart zit juist dus maar is dat in dan bedoel niet overdag dus want hij loopt in het overdag in, in dat paviljoen rond begrijp ik net van u nee nee nee nee ik heb het over de andere Nederlanders want behalve Joran zitten er in Castro, Castro nog andere Nederlanders ook ah. en dus uh, hij zit uh, min of, ja, hij zit apart van de andere Nederlanders en uh, zit uh, nog op een aparte afdeling waar waar zo'n vier vijf cellen zitten en uh, daar uh, uh, mag hij wel van weg, uh, zoals, uh, dat hij dan naar mij toe kan komen... maar in principe gaat hij dan ook weer snel weer daar naartoe terug. Dat is ook, denk ik, voor een deel voor zijn eigen veiligheid. Want zo, hij is zo'n ontzettend bekende gedetineerde... en uh, er is zoveel emotie in Peru over deze man... dat uh, ja, er zijn natuurlijk in, in zo'n gevangenis ook altijd nog wel weer andere gekken... die denken, weet je wat, ik wil mijn moment of fame... als ik Joran iets aandoe, dan, uh, nou, dan ben ik ook in de belangstelling. Ja. Uh, de vraag is hoe het nu gaat aflopen met die strafmaat vandaag. De rechter doet vandaag uh, uitspraak, uh, dus wijst vonners. <coughs> nou, daar moeten we allemaal even op wachten. Uh, de vraag is in welke gevangenis die dan gaat zitten. Uh, blijft hij in de Castro Castro gevangenis? Want er is ook sprake van de Chalapalka gevangenis. Kent u die ook? Nee, die ken ik niet. Die is heel erg ver in, uh, in, ik mein, in het noordoosten van Peru. Als ik het goed heb begrepen. Ik ben daar zelf nog nooit geweest. Uh, tot record zaten daar, voor zover ik weet, geen Nederlanders. Uh, in ieder geval in de laatste drie jaar niet. En uh, kijk, uiteindelijk bepaalt uh, de penitentiaire uh, uh, dienst van Peru waar die naartoe gaat. Ik heb de indruk, maar dat weet ik niet zeker, dat uh, de Castro-Castro-gevangenis vooral is voor mensen die nog in afwachting zijn van hun uh, veroordeling. En dat daarna mensen worden overgeplaatst uh, naar, een, uh, naar een definitieve plek. En uh, ja, de, de penitentiaire uh, dienst van Peru zal zelf bepalen... waar ze denken dat uh, Joran het beste uh, voor hen en voor hemzelf tot, uh, tot zijn recht komt. Ja. Met, met uw kennis van het strafrechtssysteem en, en de mores daar in Peru... hebt u enig idee uh, van de strafmaat die hij vandaag opgelegd gaat krijgen? Nee, daar durf ik niks over te zeggen. Want uh, ik heb voornamelijk te maken met mensen... of althans, de, mijn beperkte ervaring van het strafrecht... is vooral op het gebied van de drugsstrafrecht. Uh, uh, uh, want de meeste Nederlanders die daar zitten... zitten in verband met... Uh, Drugs smokkelen. Uh, dus ik weet helemaal niet hoe dit uh, uit zal vallen. En uh, het is natuurlijk een ontzettende uh, uh, zaak die heel erg veel bekendheid trekt. En zo. Dus ja, om daar als rechter immuun voor te blijven, dat, dat lijkt me heel moeilijk. Ja. Goed, uh, als hij weer opnieuw een beroep op u doet, of heeft hij dat inmiddels al gedaan, gaat u dan weer naar hem toe? Nou, dat, uh, ja, ja, ik ga natuurlijk naartoe als hij een beroep op mij doet. Uh, wij, wij gaan twee keer per jaar daarheen. En uh, dan wordt uh, uh, uh, uh, gepeild of hij dan, uh, zeg maar daar behoefte aan heeft. En dan uh, doen we dat. En uh, ja, als hij weer te kennen geeft oh, dat, dat hij graag met mij wil spreken... dan ga ik erheen. Juist. En uh, dat zal wanneer zijn? Ja, uh, ergens in de maand, uh, eind mei, begin juni. De, dus in die periode. Goed, Johan van der Sloot. Vanmiddag om vier uur Nederlandse tijd, hoort hij het vonnis tegen zich uitspreken. En weten we dus ook wat voor een straf die krijgt daar in Peru. Hartelijk dank. Graag gedaan. Peter Middelkoop, predikant en directeur van de stichting Epa Fras. Straks dames en heren, de Europese banken worden vertegenwoordigd... door een Nederlander. Helpt hij die banken door de crisis? En nu is er ook gerommel bij het CNV. Is dit allemaal het einde van de vakbond, wat ook bij de FNV rommelt het? In het vervolg van Goedemorgen Nederland, na de reclame... Van, uh, en het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo.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 Waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met Ideal. Volg je hart, gebruik je hoofd, Triodosbank. Dit is Radio 1.